Ali Baba en de veertig rovers Op een dag in een Persische stad woonde een tapijtenverkoper met twee zonen De een heette Kasim en de andere heette Ali Baba Na het overlijden van hun vader nam de hebberige Kasim het bedrijf van hun vader over zonder de naïeve Ali Baba Kasim trouwde met de rijke vrouw Ali Baba moest zijn vrouw en kinderen onderhouden hij bracht brood op de plank door hout te hakken en te verkopen. Op een dag was Alibaba hout aan het hakken in het bos, toen hij plotseling het geluid hoorde van heel veel galopperende paarden. Huh? Huh? Bang verstopte hij zich achter een boom. Daar kwam een leger van zo'n veertig man te paard. Ze droegen zakken bij zich en stopten naast een rotsblok aan de voet van een berg. Ze dragen zwaarden en messen in hun riem. Dit moeten wel boeven zijn. Wat doen ze hier in het bos? Een van de rovers, die eruit zag als een leider, ging voor de rot staan. Sesam open nu. Alibaba kon zijn ogen niet geloven. Wauw. Het rotsblok bleek een doorgang naar een donkere grot. De rovers marcheerden de grot in en de deur ging weer achter hen dicht. Alibaba was met stomheid geslagen en kon zich door de schrik niet meer bewegen. Na een tijd zwaaide de deur weer open en kwamen de dieven met lege handen naar buiten. Ze hebben de zakken in de grot achtergelaten. De rovers zaten weer op hun paard en verdweden uit het bos. Oh, dit moet hun verstopplek zijn voor de gestolen schatten. Alibaba kon er niet weer staan om de grot in te gaan. Hij ging voor het rotsblok staan en schreeuwde... Sesam, open u! Net als ervoor ging de deur open. Alibaba ging de grot binnen. What? Hij zag enorme bergen met goud, zilver, kostbaar gerij, robijnen, diamanten en nog veel meer. Zoveel kostbaarheden had Alibaba nog nooit gezien. Ah. Alibaba wreef in zijn ogen van verwondering, maar alle kostbaarheden lagen er toch echt. Ik neem een paar munten mee, die we zullen het me nooit merken. Alibaba vulde een zak met munten en ging weer onderweg naar huis. Kijk wat ik heb! Alibaba maakte de zak leeg voor zijn vrouw. Ze was verbijsterd om zoveel goud te zien. Heb je deze munten gestolen? Het is een lang verhaal. Ik heb niks gestolen. Dat het was al gestolen. Ik zal deze eerst instellen. Nee, zoveel munten kunnen we niet tellen. Ga naar mijn broer en haal daar een weekschouw op. Alibaba's vrouw rende snel naar het huis van haar zwager. Lieverd, leen mij een weekschouw voor vanavond. Ik zal het morgen weer terugbrengen. Wat ga jij ermee wegen? Niks, gewoon wat granen. Kasim's echtgenote was een sluwe vrouw. Ze dacht dat Alibaba nooit zoveel graan kon hebben. Daarom stopte ze wax onder de schaal en gaf ten Alibaba's vrouw. Alibaba's vrouw woog de gouden munten en was heel erg blij met de hoeveelheid. We zijn nu rijk geworden. We kunnen kopen wat we maar willen. Niet zo snel. Iedereen zal het verdacht vinden. Niemand mag ons geheim weten. Niemand. Alibaba's vrouw accepteerde het om stil te houden. Maar op de tweede dag... Kwam Cassim's vrouw achter het geheim vanwege de weegschaal? Ze vertelde Cassim meteen over zijn broers rijkdom. Ali Baba heeft gouden munten. Hoe is hij daaraan gekomen? Ik moet erachter zien te komen. Cassim werd zo afgunstig dat hij er niet van kon slapen en daarom ging hij meteen naar Ali Baba's huis. Ali, mijn broer, hoe gaat het? Ik kom hier om je te vragen of je iets nodig hebt. Aarzel nooit om ergens om te vragen. Je oudere broer is er altijd voor je. Oh, broer. Ik ben blij dat je om me geeft, maar ik heb genoeg rijkdom. Meer heb ik niet nodig. Rijkdom? Vertel me meer. De onschuldige Alibaba kon de waarheid niet voor zich houden... En vertelde zijn broer alles over de boeven en de grot. Dat is geweldig! Ik zal er morgen heen gaan. Want je weet, jouw geld is mijn verantwoordelijkheid. Ik zal ervan moeten zorgen. Uh, wat is het wachtwoord om de grot te openen? Sesam, open nu. Sesam, open nu. Sesam, open nu. Ik zal het onthouden. Sesam, open nu. De volgende ochtend vertrok Kassim van huis met vier stevige ezels om het goud te dragen. Ik zal rijker zijn dan de allerrijksten. <laughs> Hij bereikte de grot en riep: Sesam, open nu. De deur opende en sloot weer achter hem. Fantastisch, ongelooflijk: zoveel goud, zoveel edelstenen. Ik zal alles meenemen. Kasim deed alle munten en edelstenen in zakken. Maar toen hij bij de deur kwam om terug te gaan, stond hij stil en dacht na. Uh, wat was het woord? Uh, open het luikje. Open de hek. Open de deur. Open de deur. Iemand, doe de deur open. In zijn enthousiasme was Cassim het wachtwoord vergeten en werd zo ingesloten in de grot. Na een tijd hoorde hij het getrappel van paarden. De veertig rovers waren teruggekomen naar de grot. open Toen de deur openging, vonden ze Cassim zitten op zijn knieën voor de deur. Zonder iets te vragen, doodde de leider Cassim met zijn zwaard en liet zijn dode lichaam in de grot achter. Kasim's vrouw ging naar Alibaba om hem te vertellen dat Kasim vermist was. Hij is naar de grot gegaan. Ik zal hem gaan zoeken. Alibaba ging naar de grot en vond daar Kasim's lichaam. Nee. Oh nee. Hij legde het lichaam op een ezel en bracht hem naar huis. Kasim's huishoudster had alles gehoord over het voorval. We moeten de reden van zijn dood geheim houden. Ik zal naar de dokter gaan om een medicijn voor hem te halen, zodat we kunnen doen alsof hij ziek is. Morgen vroeg zullen we bekendmaken dat hij dood is. Iedereen ging akkoord met haar plan. Een paar dagen verstreken, maar Kasim's vrouw kon de verdriet niet aan en overleed. Er is niemand meer om te dienen. Laat me alstublieft in uw huis werken. Alibaba wist dat ze een slimme meid was en dat ze wel eens behulpzaam kon zijn in de toekomst. Dus nam hij Morgiana in huis. De volgende dag kwamen de rovers naar de grot. Waar is het dode lichaam? Er is nog iemand die ons geheim kent. Het is de rijkdom die we in ons hele leven hebben verzameld. Voordat we alles verliezen, moeten we uitzoeken wie onze vijand is. Ga naar het dorp en zoek eruit wie er pas is overleden. Alle boeven verspreiden zich over het dorp om de persoon te zoeken. Een dief kwam bij het huis van de dokter. Hallo dokter. Weet jij wie er in de afgelopen dagen is overleden? Ja, Kasim is overleden. Ik gaf hem medicijnen nadat zijn huishoudster de symptomen beschreef. Maar hij is overleden. Het spijt me heel erg voor hem. Ja, heel noodlottig. Waar kan ik zijn huis vinden? Er woont niemand in het huis, maar zijn broer Alibaba woont hier, aan het eind van de steeg. De dief had het vermoeden dat Alibaba degene was die het lichaam uit de grot had gedragen. Dus ging hij in de nacht naar het huis. Er was niemand in de steeg. Hij maakte een rode markering op de deur. Morgen zal ik de hele bende meenemen en iedereen in huis doden. De volgende morgen zag Morgiana de markering op de deur. De slimme Morgiana vermoedde dat er gevaar dreigde voor de familie. Ze verzag elk huis in de steeg van dezelfde markering. Middernacht kwam de dieven naar de steeg, maar raakte in de war omdat elk huis was voorzien van dezelfde markering. Teleurgesteld vertrokken ze weer. Morgen zal ik het zelf wel gaan uitzoeken. De leider was nu op zichzelf aangewezen, maar slimmer dan de anderen markeerde hij het huis niet, maar bestudeerde het huis zo goed dat hij het wel moest onthouden. Hij eiste 40 ezels en 40 lege tonnen. Eén ton vulde hij met olie, in de overige tonnen verstopten alle boeven zich. De leider verkleedde zich als olieverkoper en vertrok naar Alibaba's huis. Wie wil je ontmoeten? Uh, ik ben olieverkoper Ik ben op reis naar Azië om olie te verkopen. Het is al nacht en ik ben op zoek om een plek om te kunnen slapen. Dat is een lange afstand om te reizen. Kom maar binnen en rust wat uit. Laat me eerst uw tonnen eens bekijken. Oh, waarom niet als je erop staat? Zo'n mooie vrouw moet goed opletten voor haar eigen veiligheid. Moriana maakte gelukkig de ton met olie open. Zo verzekerde zichzelf. De leider was opgelucht. Ze gingen allemaal naar binnen. Morgiana maakte een heerlijke maaltijd klaar. Ze serveerde de maaltijd en zag de ring om de verkopersvinger. Het was dezelfde ring die Alibaba had gekocht met de schat. Ze twijfelde weer. Langzaam ging ze naar buiten, naar de tonnen en klopte op een ton. Zullen we eruit komen, baas? Morgiana begreep de hele valstrik. Ze controleerde de andere tonnen en vond de dieven die zich er verstopten. Ze nam de ton gevuld met olie en veette deze in een grote ketel. Vervolgens goot ze een kom vol hete olie in elke ton. Op deze manier kwam ze van de boeven af. S Nachts kwam de leider om de boeven te roepen, maar toen hij de tunnel opende was hij in shock en bang. Ah! Hij was gevangen in zijn eigen valstrik. Hij ging er in angst vandoor. De volgende dag vertelde Morgiana het verhaal aan Alibaba. Je hebt mijn leven gered en ik kan je niet genoeg bedanken. Vanaf nu ben jij een deel van de familie en niet zomaar een huishoudster. Heel erg bedankt heer. Ze bleven bij elkaar als één grote gelukkige familie. Ali Baba is de enige persoon die het geheim van de grot kent. Sesam, open u!